De Rode Schoentjes In een klein dorp woonde een mooi meisje. Karen was haar naam. Ze woonde samen met haar moeder in een kleine hut. Karen was een arme meid. Ze had geen schoenen om te dragen. Ze droeg altijd houten schoenen die haar moeder voor haar had gemaakt. De schoenen waren hard en Karens voeten deden pijn. Al snel... Werd Karen's moeder erg ziek. Karen besteedde al haar tijd aan het verzorgen van haar moeder. Op een dag, toen ze thuis kwam, vond Karen een paar rode schoenen in een doos. De doos stond op de stoep. Karen vond de rode schoenen prachtig en besloot ze om mee naar huis te nemen. Maar haar moeder was niet blij om de rode schoenen te zien. Karen. Je moet nooit zomaar iets van de straat oppakken. Misschien zijn ze wel van iemand, dat is stelen. Iemand zal vast aan het zoeken zijn naar haar paar rode schoenen. Dan hadden ze voorzichtiger moeten zijn, moeder. Wat je wint, mag je houden. Oh Karen, wees toch niet zo koppig, mijn kind. Ik weet dat we arm zijn en ik je geen glimmende nieuwe schoenen kan kopen. Maar onze armoede moet ons geen verkeerde dingen laten doen. Beloof mij dat je deze schoenen nooit zal dragen. Karen was verdrietig, maar ze kon haar moeders hart niet breken. Dus beloofde ze dat ze de rode schoenen nooit zou dragen. Tijd ging voorbij, maar Karen kon de rode schoenen maar niet vergeten. Moeder begrijpt daar niks van. Als deze mooie schoenen op de straat zijn gegooid, dan heeft vast niemand ze nodig. Een week later Karens moeder overleed aan haar ziekte. Karen was heel erg verdrietig. Ze deed iets heel erg ongewoons. Op haar moeders begrafenis droeg ze de rode schoenen. Iedereen op de begrafenis staarde naar Karens voeten. Maar het maakte Karen niks uit. Ze hield van de schoenen. Op dat moment passeerde er een oude mevrouw in een koets langs de begraafplaats... Ze was een aardige oude mevrouw. Toen ze had gehoord dat een jong meisje wees was geworden, had ze besloten Karen te adopteren. Oh, mijn arm kind. Kom met me mee. Ik zal je een huis geven om in te wonen en goed eten. Je moet goed studeren en een naam maken voor jezelf. Oh, wat is dat aan je voeten? Waarom heb je die aangedaan naar je moeders begrafenis? Die zijn lelijk. Doe ze uit. Nee, ik vind ze mooi. Ze zijn van mij. O, oh, kind, wees toch niet zo koppig. Ik zal je goede schoenen geven om te dragen. De oude mevrouw dwong Karen om de rode schoenen uit te doen. Karen was erg verdrietig dat haar rode schoenen weg waren. De oude mevrouw had geen eigen kinderen. Ze behandelde Karen als haar eigen dochter. Ze gaf haar een kamer en nieuwe jurken om te dragen... Karen kreeg ook een paar nieuwe schoenen. Maar deze waren blauw. Karen miste haar rode schoenen. Ze dacht altijd aan ze. Waarom laat toch niemand mij mijn prachtige rode schoenen dragen? Ik zal ze op een dag dragen en er kan niemand me tegenhouden. Jaren gingen voorbij en Karen groeide op. Ze was nu een mooie jonge dame. Maar zoals ze opgroeide, groeide ook haar koppige aard. Karen was een moeilijk, moeilijk kind. Ik eet dit niet. Ik wil rijst. Maar ik heb deze heerlijke lunch al klaargemaakt. Wil je het uh, niet eens proeven? Nee, ik ga nog liever dood van de honger. De oude mevrouw hield van Karen en wilde niet dat ze zou uithongeren. Ze gaf altijd toe aan haar onredelijke eisen. Tijd ging voorbij. Al Karen's oude kleren en blauwe schoenen waren nu strak en kort. De oude mevrouw realiseerde zich dat ze Karen nieuwe kleren en schoenen moest kopen. Toen ze in de winkel binnengingen, zag Karen een paar glimmende rode schoenen. Oh! Ze zijn precies hetzelfde als het paar die ik had toen ik klein was. Die wil ik hebben. Oh, die rode schoenen weer. Karin, koop diegene die je altijd aan kan. Wat als we naar een begrafenis moeten? Je kan geen rode schoenen dragen naar een begrafenis. Dat is respectloos. Ik heb maar een beetje geld. Ik kan je niet twee paar schoenen kopen. Anders moeten we naar huis lopen. Mijn voeten doen zo'n pijn. Ik kan niet lopen. Maar Karin was zo blij om de rode schoenen te zien... ze luisterde naar geen enkel woord. Maakt me niks uit. Ik hou van ze en wil ze hebben. Als je deze niet koopt, dan zal ik de rest van mijn leven op blote voeten lopen. Ach, wees toch niet zo koppig, mijn kind. Op een dag zal het je duur komen te staan. Maar Karen luisterde niet. De oude mevrouw moest de rode schoenen kopen. Ze kocht ook een paar zwarte schoenen voor Karen. De oude mevrouw had nu geen geld meer. Ze moesten naar huis lopen. De hele weg liep de oude vrouw gebogen van de pijn. Maar Karin danste. Ze draaide met de wind en lachte en zong. Geen aandacht schenkend aan de oude mevrouws pijnlijke voeten. De volgende dag moest de oude mevrouw een begrafenis bijwonen. Karin, we moeten naar een begrafenis in de stad. Kom met me mee, maar niet de rode schoenen aandoen. Dat is erg respectloos. Karen ging naar haar kamer en keek naar de zwarte schoenen. Toen keek ze naar de rode schoenen en deed die aan. Ze verstopte de rode schoenen onder haar rok... omdat ze niet wou dat de oude mevrouw de rode schoenen zou zien. De hele begrafenis lang bleven mensen naar Karens voeten kijken. Er werd geroddeld over het meisje dat geen respect toonde voor de doden. Iemand vertelde de oude mevrouw wat er gebeurd was... De oude mevrouw was furieus. Ze greep Karen bij de hand en verliet de begrafenis. Oh jij koppig kind. Wat heb je gedaan? Ik heb je gevraagd deze niet te dragen. Waarom kun jij nooit luisteren? Maar dit zijn mijn schoenen. Ik zal ze dragen wanneer ik daar zin in heb. Een oude soldaat die langsliep keek naar wat er gebeurde. Toen de oude mevrouw en Karen naar de koets begonnen te lopen... liep hij naar Karen en knielde en fluisterde iets tegen haar schoenen. Ben zo koppig als je eigenaar en zit goed vast terwijl jij danst. De oude soldaat klopte toen op Karens voeten. Oh, meneer! Sta toch op? Wat doet u? Oh, ik was alleen maar je mooie rode dansschoenen aan het bewonderen. Je moet vast en zeker een brillante danseres zijn... Karen was tevreden. Ze wou de oude soldaat laten zien dat ze inderdaad een briljante danseres was. Ze begon een paar passen te dansen voordat ze met de mevrouw de koets in zou stappen. Maar. Oh, oh, waarom kan ik niet stoppen met dansen? Waarom stoppen mijn voeten niet? Wat gebeurt er toch met me? Oh, Karen, wat doe je? Kom nou terug. Maar Karen was al ver voor de koets uit. De rode schoenen luisterden niet meer naar haar. Ze waren koppig. Ze brachten Karen naar het bos en naar de bergen. Ze dansten en ze dansten. Karens voeten deden nu pijn. Haar rug was pijnlijk van het dansen. Ze kon niet eten of slapen. Ze miste haar huis en haar bed. Maar vooral nog miste ze de oude vrouw. Maar de schoenen stopten niet. Ze swingden maar door dag en nacht... Oh, iemand helpt me. Ik ben zo moe. Maar niemand kwam haar helpen. Karen was nu bang. De schoenen brachten haar naar de dorende bossen en Karens voeten waren nu erg gewond. Eindelijk lukte Karen het om de schoenen uit te doen. De schoenen zaten niet meer aan haar voeten, maar ze dansten nog steeds. Karens voeten waren gebroken. Ze kon niet meer staan zonder de hulp van een stok. Oh, oh, mijn benen doen pijn. Ik wil naar huis. Op een of andere manier lukte het Karen om thuis te komen en de rode schoenen volgden haar. De oude mevrouw was blij om Karen te zien. Ze gaf haar eten en liet haar rusten. De volgende dag wilde Karen naar de markt gaan. Maar toen ze de deur opendeed, zag ze de schoenen recht voor de deur staan. Ze waren aan het dansen en hielden Karen tegen om het huis uit te gaan. De oude mevrouw en Karen waren beide verbaasd om de rode dansschoenen te zien. Karen realiseerde al heel snel dat het haar schuld was. Ik had niet mijn hele leven zo koppig moeten zijn. Ik ben zo koppig geweest als de rode schoenen. Ik kan mijn huis niet uit. Ik kan niet naar school of naar de markt. Ik kan helemaal nergens naartoe. Ik heb zo'n spijt. Wat kan ik nu doen? O, oh, lieverd. Waarom bid je niet dat de rode schoenen weg zouden zijn? Als je echt spijt hebt van je gedrag... dan zullen je gebeden gehoord worden. Karen begon te bidden en te bidden. Dag en nacht. Toen opende ze haar ogen. Ze was heel verbaasd. Daar stond de oude soldaat van het dorp recht voor haar. Kind... Ik ben blij dat jij je lesje geleerd hebt. Zoals nu jij je koppigheid hebt laten gaan, moeten de schoenen ook weg. Deze woorden zeggend verdween de oude soldaat en zo ook de rode schoenen. Karen en de oude mevrouw waren nu erg blij en vredig. Karen besloot hard te studeren en de rode schoenen nooit meer toe te laten in haar eigen leven. Dus niet koppig zijn, kinderen. Het zal je duur komen te staan.